Ook gaat de bewaartermijn voor verzamelde, maar nog niet beoordeelde data van drie jaar naar één jaar. En verder wordt informatie vernietigd als die komt uit gesprekken tussen journalisten en hun bronnen. Staatssecretaris Blokhuis wil dat alle speciale rookruimten in de horeca binnen twee jaar worden gesloten. Haagse bronnen melden dat aan de NOS. Blokhuis reageert hiermee op een gerechtelijke uitspraak van februari... waarin speciale rookruimten onwettig werden verklaard... Veel horecaondernemers hadden juist flink geïnvesteerd... in een speciale rookruimte. Zij krijgen door Blokhuisvoorstel twee jaar uitstel. De Catalaanse separatistenleider Poets de Mond... is in Duitsland op borgtocht vrijgelaten... in afwachting van een besluit over zijn overlevering aan Spanje. Hij moet 75.000 euro borg betalen en mag Duitsland niet verlaten. Als Duitsland Poets de Mond uitlevert... kan Spanje hem alleen voor corruptie aanklagen en niet voor rebellie. De Duitse wet staat dat niet toe. In de Europa League zijn de eerste kwartfinales gespeeld. Arsenal won met 4-1 van CSK Moskou. Lazio versloeg met Stefan de Vrij. FC Salzburg met 4-2. RB Leipzig won met 1-0 van Olympique Marseille. En Bas Dost wist niet te scoren voor Sporting Portugal. Zijn club verloor met 2-0 van Atletico Madrid. Dost is ook niet bij de return volgende week. Hij kreeg een gele kaart. Zijn tweede in de knock-out fase en is daarom geschorst.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 Goedenacht. u luistert naar Nooit meer slapen. Alke Huls drijft al de hele week mooie beschouwingen bij de voorbije dag. En dat doet hij vandaag weer. Zometeen na ene hoort u hem. Tussen zijn 18e en 29e was Ilja Rijman geen avond nuchter kook, pillen, drank... en intussen organiseerde hij zo'n duizend housefeesten. In 2008 belandde hij in een ambulance en aan de hartbewaking... en dat hij er nog zit, hier in de studio zometeen, is een wonder op zich... Hij heeft een boek geschreven over zijn leven en de geschiedenis van de house scene. Komend u Jan Hendrikse, van een van de belangrijkste hedendaagse Nederlandse kunstenaars. In Schiedam in het museum is een grote overzichtstentoonstelling te zien van zijn werk. Hendriksen werd geboren in 1937, maakte samen met artiesten als Armando en Jan Schoonhoven... deel uit van wat toen heette de Zero-beweging. In de jaren 1960 was dat... Alles kan kunst zijn, als je maar goed kijkt. Kurken, kratten, flessen, reclame of een brug die er eigenlijk al stond... maar die nooit eerder door iemand ondertekend werd. Het vroege werk ademt optimisme, verlangen naar de toekomst... en anti-autoritaire vrolijkheid. En Hendriksen is nog steeds volop actief. Groeide op in Delft, woont inmiddels in New York en Antwerpen... en ook woonde hij lange tijd in Duitsland. Jan Hendriksen, hartelijk welkom. Dank Hoe... u wel. Je, je groeide op in, in, in Delft... Was daar ja. thuis eigenlijk kunst of cultuur? Kreeg je dat mee? Thuis? Nee, nee, helemaal niet. Ik kom uit een, uit een, een diep uh, arbeidersmilieu. Ook de, ook de buurt en de straat was eigenlijk niemand die in kunst geïnteresseerd was. Kende... Ik vraag me dat toevallig vroeg een van jouw medewerkers vroeg dat. Toen heb ik er eens over nagedacht. Die vroeg dat wat er nou gebeurd was zo in die tijd hoe ik dan in die kunst terecht ben gekomen. Daar heb ik er eens over nagedacht. Daar heb ik er nooit over nagedacht. Hoe dat, dat gegaan is? Ja, dat ik helemaal alleen he, in, een, in een straat woon... Van, van arbeiders en landarbeiders. En dat ik dan kunst ging maken. Naar musea ging kijken. En dat, uh, dat heb ik nog, en nog niet... Ik was verwonderd. Ik heb er steeds weer over gedacht. Ik begrijp niet hoe dat is uh, ontstaan. Wat wilde je worden toen je kind was? Waar, waar, waar? Zeeman. Zeeman, dat was ja. waar je van droomde. Ja. Stuurman. Een kapitein op een schip. Stuurman. Nou ja, dan word je ja, misschien ook kapitein. Ja. Stuurman wilde je worden. Ik wilde naar de zeevaartsschool. Dat had mijn vader ook zo graag gewild, dat ik naar de zeevaartsschool ging. En dat is dus natuurlijk helemaal niet, niet goed gegaan. Iets is, uh, iets is heel goed gegaan of heel, heel anders gegaan. Ja. Maar, maar je weet niet meer het moment dat je voor het eerst ervan bewust werd... dat dit bestond, dat dit al kon. Ja, nee, weet je, ik, ik, denk, ik denk dat ik een van de eerste boeken was, was van... Ik zat natuurlijk ook op een slechte school, natuurlijk ook. Hè. Daar gingen die naar musea en zo. He, een echte arme kinderenschool. He, als je niet in de goede buurt zit, zit je ook niet in de, geen goede school... <kliek> Dus van de schoolmoeder heb ik het ook niet, heb ik ook niet van hem kunnen krijgen. Ik had dan een boek, ik denk een boek van Vincent van Gogh. En toen ben ik Vincent van Gogh gaan naschilderen. Al heel jong? Al heel jong, misschien 14, zoiets 15 jaar. Enorm lezen. Ik heb ontzettend veel gelezen. In die tijd, al van mijn tiende jaar, heb ik de hele, Mijn vader had veel boeken. Mijn vader was... Uh, uh, in het begin een, een, een anarchist en later een communist. En ja, die, zijn, die waren altijd bibliotheekopbouwers, weet je wel. Die vaak in, in, een, in, in een abonnement werden boeken uitgegeven. Volgens mij duurde het dan bij de gewone boekhandel. Maar omdat ze dan een stukje hoefden te betalen... keren ze dus een boek. Hoe heet in ton boeken vuiletonboeken heette dat, geloof ik, in die tijd de al, <coughs> al die boeken gelezen. daar. Dus ik heb veel gelezen. Maar niks over kunst. Wat ik me kan herinneren. Niks. Het is wonderlijk. Dat dat, je, dat, dat ineens gebeurd is. Maar je, al vrij jong ging je Van Gogh naschilderen. Ja. Dat, dat, uh... Er bestaan nog één of twee werkjes. Bestaan nog, mijn zusje heeft nog een werkje. Toen was ik misschien 15 jaar. Een soort terras. Ik kan me ook herinneren. Dat heb ik s'avonds geschilderd. Ik kan me ook herinneren dat ik een hoed een had hoed met twee kaarsen erop. Wat Vincent ook deed om s'avonds te schilderen, uiteraard. Dat kan me nog herinneren, want toen was ik 14 jaar, 15 jaar oud. Maar waarom en hoe ik dat helemaal heb... toch door kunnen zetten en vast kunnen houden... in mijn eentje heb ik misschien te danken... Dat ik Jan Schoonover zo snel heb leren kennen. Want die is voor jou heel belangrijk geweest. Die kwam ook uit Delft. Ja, komt ook uit Delft. Uit en... een heel ander milieu volgens mij. Ja, uit een, een christelijk milieu, Middestans. Middestans, milieu. Jan, Jan was toen al ambtenaar. Bij de PTT heeft hij vooral gewerkt, hè? Bij de P nou ja, dat was toen dienstluister-kijkgelden. Hij was geen postbode of zoiets, hè. Iedereen denkt dat het... hij werkt bij de PTT. Maar het was bij de dienstluister- en kijkgelden. Nee, hij had volgens mij een heel, heel degelijke kantoorbaan. Zo is het mij een, altijd een, verteld. Een enorme degelijke kantoorbaan. Een echte degelijke kantoorbaan. En hij leefde ook degelijk. Ik bedoel, en hij leefde ook meestal degelijk. Maar waar hebben jullie elkaar ontmoet? Nou, en... dat heb ik toevallig ook aan je collega verteld. Uh, daar, Zij vroeg het aan de anders. Toen schoof me eens te binnen hoe dat ging. Ik, ik heb uh, Jan Schoonhoven leren kennen. omdat ik een, een meisje leerde kennen. die, die uh, uh, kleren maakte voor de vrouw van Jan Schoonhoven. En dan heb ik zo tekeningen laten zien. En die zei: Goh, mijn. Uh, mijn, mijn de, de, de man van de, de vrouw waar ik voor, waar ik voor naai. die. Uh, dit was ook een kunstenaar. Dan moest je eens een keer meegaan en die, die, die tekeningen laten zien. En die heb ik laten zien. En hij was zeer onder de indruk. Ik ben er trouwens met een andere jongen heen gegaan. Die veel beter tekende dan ik. Je, echt, want ik, ik, ik kan nog niet zo goed tekenen. Maar die kon echt, echt goed tekenen. En zoals Jan ook heel goed kon tekenen. Maar ik kan niet tekenen. Uh, en, maar hij vond mijn werken veel interessanter een originele. en origineler. En. Later ook nog de tekenleren op de Mulo. Die had ook, had ook een speciale belangstelling voor mij. Dat ik toch wel iets, iets anders was dan de anderen. Maar ik wist dat eigenlijk zelf niet zo. Of het goed was of niet. Of nee, dat ja, het iets zou kunnen zijn. Dat zeker niet. Nee, nee, dat ja, zeker niet. He, aan Jan Schoonhoof heb je dan misschien wat besef te danken dat, dat het bestaat. Een leven als kunstenaar. Of aan Jan Schoonhoof als heb als ik kunst. eigenlijk het bedankt. Dat ik, dat ik besta als kunstenaar, ja. Dat hij weggeopend werd? Ja. Ik denk misschien dat ik die niet... Ja, dat, dat weet je natuurlijk nooit, hè. Maar, want... Misschien ben je toch in je eigen weg op gegaan. Maar ja, wij werden goede vrienden. Ondanks dat hij net zo oud was als mijn moeder. Uh, werden wij een soort boezemvrienden. En ik kwam daar misschien bijna dagelijks over de vloer. Als na kantoortijd. En dan praten we. En even door ontzettend veel educatief bijgebracht. En daar, daar ben ik natuurlijk... Uh, ja, erin gegroeid natuurlijk. Al heb ik nooit... heel andere kunst altijd gemaakt dan hij. Jullie, jullie lijken me heel verschillende mensen. Ja, hij is er niet meer natuurlijk. Maar jullie ja, lijken enorme, me in zoveel opzichten zo verschillend. Enorme verschillende mensen. Maar de zoon, uh, Jaap... die zei uh, dat uh, Jan bij het einde van zijn leven. Dus er de, zei de, de beste vriend die hij heeft gehad, dat was ik. Misschien ook omdat ik zo jong was, dat hij me heeft opgevoed. Dat weet ik niet. Dat zijn, die vragen heb ik nooit beantwoord. Maar we konden wel erg goed met elkaar opschieten. Mensen dromen graag van, van, van een leven van een kunstenaar... dat dat wild is en, en uh, buiten de samenleving. En Jan Schoonhoven was in zoveel opzichten anders. Want het was een man met die keurige kantoorbaan. Die mm -hmm. dan, die dan in, een, in een flat, geloof ik, woonde samen met zijn vrouw. En die dan... Nee, nee. Hij woonde in een huis van zijn ouders. En dan, en dan maakte hij die, die kunst erbij. Maar die kunst die was ook altijd heel, heel doordacht. Niet, niet, geen kunst van het gevoel en van het grote gebaar. Juist niet. Nee. maar altijd, altijd erg uh, introvert geweest, eigenlijk. Want in die tijd ook een meneer leren kennen toen maakte hij voornamelijk uh, uh, Paul Klee gewassen tekeningen met inkt. En dan, die werden dan gewassen met water en dan met tekeningen erin à la Paul Klee. Dat was in, de, in die tijd dat ik hem leerde kennen. Toen maakte hij dat? Maar ik ging dat, niet, ik ging dat niet namaken. Ik deed toch mijn eigen werk. Er zijn nog wel enkele werken. Bewijzen zijn daar nog wel van. Dat ik toch weer hele andere dingen, dingen maakte dan hij. Ik heb nooit hem... Dat kon ik ook niet misschien, maar ik heb het no nooit, nooit gedaan. Dat we zijn bewandeld. Nee. Het, het vroegste werk dat, dat in het museum te zien is in, in Schiedam... dat is uh, nou, ook uit de jaren 50 al en, en begin jaren 60... dat, dat zijn een beetje Pollock-achtige ja. werken. ja. Van die, van die drip art. Gewoon met ja, die, met die kwast, Ja, natuurlijk. Duidelijk beïnvloedde Amerikaanse kunst, natuurlijk. Maar dat heeft Jan ook nooit gehad. Wat was het moment dat je jezelf als kunstenaar ging, ging verkopen? De wereld in ging zetten? Dat je, dat je ging exposeren, dingen ging. Ja, ging exposeren, de, exposeren, de exposeren. Ik had de eerste uh, eenmans tentoonstelling. Uh, solo tentoonstelling in Dordrecht. In punt 31. En dat kwam omdat uh, de, de, die galerie had Jan Schoonhofer gevraagd. En die zei Jan Schoonhofer... Nee, ja, ik wil graag exposeren. maar je moet eerst Jan, Jan Hendriksen vragen. Dat was ik dus. Dus daarmee heb ik die tentoonstang gekregen. Ook voor hem te danken. Ja, het was niet zin, mijn eerste tentoonstelling de eerste tentoonstelling heb ik geloof ik georganiseerd zelf... in de Mensa. In Delft. In Delft, van de TH. He, dat, daar ken ik die man... Uh, die kende ik van mijn vader en uh, die hield ook wel een beetje van kunst. Zo. En toen mocht ik daar mijn werk ophangen. En toen hebben we daar ook de eerste informele... informele uh, toen hebben we later een groep opgericht... nog met Henk Peters en nog een paar andere kunstenaars erbij. En dat heette dan de Nederlandse Informele Groep. Dat wordt wel eens gezien als een soort voorloper van de zero-beweging. Zie je dat zelf ook? Zo Denk je na in dat soort termen? Van, van, van uh, welke beweging nou eigenlijk op welke volgde... en, en waar je het moet nou, plaatsen? Ja, het is gewoon is. dus... Uh, data volgen natuurlijk op elkaar natuurlijk. Hè? Maar artistiek... ik geloof die invloed van buiten... vooral door, door dat Henk Peters veel meer reizen dan wij... en veel meer tijdschriften en informatie bracht... uit het buitenland, wat hij ons liet zien... Uh, en we, ja, we zijn we gaan de, een, een, niet een verkeerde, maar we, we zijn in een richting die we niet meer willen. En dat voelen we wel, maar we wisten niet wat we moesten doen. En door die tijdschriften en, en door, door de, de, de, de, de kennis die Henk Peters meebracht, ging dat zo langzaam, maar zeker ging dat die, die richting uit. Meer dan, meer dan bij hen dan bij mij, want ik bleef altijd een beetje volkser een beetje... Ja, realistischer eigenlijk. En ook meer je eigen pad gaan. Je bent nooit echt deel van een beweging <kst> nee, geweest. Nee, ja, nooit. Ik heb het eigenlijk steeds meer als een vehikel gezien om tentoon te stellen. Je dacht, als ik bij die jongens hoor... dan kan ik ook nog eens ergens in een museum op een ja, ja, mooie expositie hangen. Grof gezegd, ja, precies. Meer dan een ideologische verwantschap ja. of, of wat dan ook. Weet je, ja, de, de rest, de rest dat, was, dat was nog niks. We kregen alleen maar slechte kritieken. De, de rest van de wereld en Nederland... Dat, dat, dat, dat, ja, dat was allemaal, allemaal Karel Appel en epigone van Karel Appel. Dus daar voelde we helemaal niet thuis. Dus ik, ik was dankbaar dat ik daarbij bij die, bij die mensen mocht horen. Al hoorde ik er filosofisch niet bij. Maar dat is later, is me dat ook wel weer eens een keer. Zijn ze maar weer eens vergeten om te excuseren en zo. Maar. Hoe is het nu om in zo'n museum te lopen... en dan te zien dat het allemaal geschiedenis is geworden? Dat het op een rij hangt? Dat je dan van zaal tot zaal door je leven loopt... en dan een paar van die hoogtepunten op een rij ziet... en dat er dan op die bordjes iets wordt uitgelegd... over de, de geschiedenis en de ideologie ervan. Hoe, hoe loop jij daar dan tussen? Nou, nee, Die bordjes heb ik niet gelezen... Die lees je ook. Nou, dat wil ik niet zeggen, maar ik heb ze niet gelezen. Oké. Okay. Maar dus, daar kan ik niet... Ik weet niet wat er precies op die bordje staat, maar... Nou ja, dit soort dingen van... Uh, ja, ze verzetten ja, zich ja. tegen Cobra. En toen kwam de zero-beweging. Ja, ook oh, precies. Gewoon een beetje geschiedenis. Een kunst Ja, ik was, uh, ik was zeer onder de indruk. Maar waar was ik van onder de indruk? Van hoe het hing. Uh, en dan zou nu dan denken, god, dat werk heb ik... Heb ik dat gemaakt toch? En dan kon ik me nauwelijks herinneren dat ik dat heb gemaakt. Maar dan denk ik even verder en denk ik: ja, ik heb, het, ik heb het gemaakt. Maar wel heel ver geleden. Maar ja, dat is ook 50, 60 jaar geleden. Ik ben 80 jaar. En die dingen maakte ik toen ik 22 was. He, dat is een lange tijd geleden. Een heleboel dingen zijn er ook daartussendoor geweest. En dan denk ik: nou, weet je, ik heb ook wel eens een keer. En ik dacht dat ik een vals werk had. Een valse Jan Hendriksen. Dat je niet zelf trot. had. Zo tross is een pauw. Nee, dat heb ik in het museum gezien. Ik denk, god, dat is een valse. En uh, nou, ik heb het museum heb geschreven. Doe ik, niet, doe ik niet reageren. Maar daarna is dat, is dat werk in Schiedam. Dus ik weet het nog maar net. Oh, nou ja, een paar maanden. Uh, dat het geen valse is. Dat het een werk van mij is. Maar ik was ervan overtuigd dat het een valse was omdat je gewoon niet meer wist dat je het gemaakt had. Dat, dat het er was. Ja, van de dingen. Ik heb daar, wat ik nooit doe. centen op elkaar geplakt. Snap je? Dat... Je plakte naast elkaar? Allemaal altijd naast elkaar. Altijd naast elkaar, altijd vlakken. Maar dan ben ik ben zeer waarschijnlijk in de war gekomen. met een geometrisch figuur. en daardoor een beetje gesmokkeld. met centen erop. Ik zeg, ja, dat bestaat, ik. Ik dat toen in het museum hangen. Kijk, dat kan ik nooit hebben gedaan. Maar toen ik het dus voor mijn neus had, zei ja, dat ben ik. Dat is precies van wat. Maar dat was ik toch alweer vergeten. Dat is toch ook logisch, weet je. Hoeveel, hoeveel werk heb ik niet in mijn leven gemaakt? Misschien wel duizenden. Er zijn er ook waarschijnlijk heel veel niet van bewaard gebleven. Ontzettend veel weg. Ik zag, ik zag in een documentaire, die ook alweer twintig jaar oud is... Een, een man die een werk van jou had gemaakt van chocoladeletters... en hij was zo dol op ja. dat kunstwerk dat hij de kachel nooit meer aanzette... omdat hij bang was dat zijn kunstwerk zou smelten. Ja, ja dat is dat... nonsens. Dat klinkt goed, maar dat is niet waar. Ik vond het een heel grappig verhaal. Ja, ja een, pracht, een prachtig ja. verhaal. Ik, dacht, ik zeg het is maar... Ten eerste, die man was in, mijn broer... Mijn jongere broer. En, en ten tweede was het... Uh, ik bedoel, als het, Hij had het dus bij de open haard hangen. Maar als het een heel klein beetje verder hangt... dan is dat in orde. Dus. En het bestaat nog steeds. Hoor. Het werk is nog niet, niet, niet gesmolten. Nee. Want wanneer ben je begonnen met het, met het uh, ge gebruiken van dingen die er al zijn... en er kunst van maken? Dus, dus centen, doppen, flessen, kurken, chocoladeletters... Ik ben al heel gauw naar, naar uh, Duitsland gegaan, ik denk, toen ik zoiets 21 was. En uh, toen zocht ik allerlei dingetjes op die ik al plakte. Maar het is duidelijker geworden, toen ik verhuisde naar Düsseldorf... waar ik met mevrouw wandelingen maakte over de uiterwaarden waar dus de Rijn, als die laag komt, uh, leeg staat... en die veel rommel achterlaat. Om, die, die nam ik allemaal mee naar huis. En die ging ik dan zo... Ordenen. Ordenen, ja. Ordenen, zo op stukken papier. En verder wist ik ook niet wat ik ermee moest doen. Maar, maar hoe maar, begon dat? Maar je, ja, een... dat weet ik niet. Ik heb een, in Keulen, waar dus de Rijn... Geen uit de waarde heeft, dus, dus, ook, dus ook geen vuil kan gooien, want de Rijn loopt daar heel snel. Dus geen, geen grasvelden zoals in Düsseldorf. Dan had ik het, uh, onze, f, ons, f, onze flat had ik helemaal volgebouwd met, uh, met uh, groentekistjes. Je moest, als je, als je de, ons huis binnenkwam, moest je door, onder een kistje door om in, in een. waar overal die kistjes stonden. En nu heb ik in permanent heb ik een groot werk in, in, in, in Moeka, dat is het Museum van Moderne Kunst in, in Antwerpen. Heb ik een, een groot permanent werk met allemaal van die, van die groene kistjes. Maar waarom ik dat en wanneer ik precies ben gebend, ik, ik zat echt niet weten. Echt niet. Dat zijn dingen zo van... Het begint gewoon. Je volgt een soort aandrang. Je denkt, kom, laat ik dat eens doen of, of, of je handen doen het. Of je benen doen, doen het werk. Nou ja, ik, ik heb eens dus in een van mijn catalogie laten zetten van... Uh, dat ik de meeste kunstenaars... eigenlijk, de kunstenaar weet nooit waarom dat hij het doet. Dat is gewoon een dus, drang die je volgt en dat ja, verhaal dus, wordt er later bijbedacht. Ja, weet je, dat, dat verhaal... Laten we zeggen, ik, ik ga wel door de voorbeeld als ik nou op een eenzaam eiland zou zitten... en de, de schrifturen van Pieter Mondriaan zouden aanspoelen... zou ik dan daar wijsheid van worden... hoe oh, oh, mooie kunst die heeft gemaakt. Ik denk het niet... ik denk alleen maar een beetje half religieuze nonsens. En zo is het ook met, met, met boys en met allemaal... allemaal nonsens schrijven ze. Niks te maken met het werk... dat is allemaal maar geforceerd, ge, uh, ontdekt, uh, uh, uitgevonden. Denk ik, denk ik hoor. Maar ik heb een stukje in een van mijn katalen laten zetten... hierover, over inspiratie. Dat, dat uh, niemand eigenlijk weet wat precies inspiratie is... en waar mijn kunstenaar het doet. En ik weet het nog steeds niet. Maar, maar jou hebben we en nooit Ik wil er nooit over praten. Ik wil er nooit over. Over, waarom... over het moment van inspiratie. Maar je hebt ook, je hebt ook nooit, nooit hele gewichtige verhalen gegeven over nee, nooit. de ideologie nee, nooit. van je kunst of, of nee, wat je ermee nee. wilde bereiken. Ik ben, ben daar tegen. De eerste uh, is het uh, uh, wil ik het niet. Maar de tweede vind ik ook dat het mijn taak niet is. Maar, uh, dat is de, de taak van de kunsthistoricus. Die kan het analyseren. Die heeft, die heeft daar de middelen. Uh, de tools voor, een Engels woord, sorry, um, om, om het te analyseren... om, om het, om het in, in, in een context te brengen van, van begrip, van waarom... Nee. En, dan, en dan schrijven ze dat het uh, beïnvloed is of verwant aan de popart van Warhol. Dat het een uh, reflectie is op de consumptiemaatschappij. Dat het een manier is van kijken ja. als je iets anders ordent het kunst kan zijn. Waarmee je de vraag stelt wat schoonheid is. En dat iedereen een kunstenaar kan zijn. En dat het te maken had met de democratisering. Ik heb, ik heb het allemaal wel eens gelezen over, over je werk. Maar ik heb nooit... Uh... Maar het kwam niet van jou. Dat, dat weten we vast. Nee, maar ik heb ook nooit... Uh... Nooit gedacht. Ik heb ook nooit gezegd dat het van Andy War, die komt, hoor. Nou, het, is, het was dezelfde tijd. Het, het, het, begon het waarschijnlijk was wel dezelfde mij. tijd. Maar dat is. Uh, Misschien altijd wel van jou. Ja, weet je? Ik, ik kan het alleen maar als een, als, een voor, als een voorbeeld geven. En Amanda en ik hebben het ook al over gesproken. Weet je dat over de, over de Italiaanse. Uh, uh, die Italiaanse beweging, die later zijn het een beetje naar fascisten geworden. Die hadden dus de futuristen. Die hadden, vonden een, een, eigenlijk een raceauto vonden ze mooier dan een schilderij. Maar die raceauto gingen ze wel schilderen. En dan wonden en ik zeiden waarom... Ik plezier zo toch niet. Als je ze mooi vindt, waarom zet je ja. die dan niet neer? He, waarom zet je die er niet neer? Waarom ga je hem schilderen? En dat was dus, dus wat wij deden. Gewoon iets neerzetten en ja. zeggen... nu is het kunst, want ik heb het ondertekend en nu... Ja, dat klinkt een beetje brutaal wat je dat nu zegt hoor. Nou, dat was het ook wel. Ja, dat, nou ja, dat klonk toen nog, nog, nog brutaal dan. Maar je liep door die uiterwaarden van, van, uh, van de, de rivieren. Van in de, de Rijn, ja. Van de Rijn in Düsseldorf. En dan heb je die, uh, die brug, de Obelkasselner Obel brug. Mm -hmm. En die heb je ondertekend en gezegd: nu is het een kunstwerk. Ja. Dat, dat was brutaal, zonder meer. Ja, natuurlijk. Dat is ook een provocatie, ook natuurlijk. Een provocatie en brutaal. Wie, wie provoceerde je? Ja, eigenlijk. Uh, ik had er niet, niet zoveel, maar eigenlijk, eigenlijk iedereen. Misschien wel mezelf ook. Eigenlijk, eigenlijk iedereen. Andermans brugje toe-eigenen en zeggen: Dit is mijn kunstwerk. Want kijk maar, mijn handtekening staat eronder. Is ja. Nou, ik heb gezegd, het is nu een kunstwerk, niet mijn kunstwerk. Een kunstwerk? Een kunstwerk, hè? het is een kunstwerk door mij gemaakt, of door mij gesigneerd. Niet, uh, geen eigendom natuurlijk. Het is een openbaar ding. Het is ieder, ieders brug. Er is een verhaal over, over je, de eerste grote expositie in het stedelijk... van, uh, van de Zero-beweging, waar, waar jij toen kratjes wilde, ja. wilde exposeren. Ja. En toen heb je contact gezocht met, met een bierbrouwer. Ik geloof Die... dat je aanvankelijk naar Heineken bent gegaan. Ja, of andersom. Of, of naar Amstel. Mag ik nog uh... Ja, ja neem, neem nog een beetje. Of andersom. Dat weet ik niet meer. Ik denk dat ik de eerste sponsor, de eerste, uh, sponsor heb gevonden in de kunst in, in Nederland. Maar, maar hoe ging dat? Dan, dan, dan belde je iemand op of dan kende je iemand in de. Nou je... ja, bellen dat natuurlijk niet. Ik ben daarheen gegaan. En ik denk dat het Heineken was... Want ik vermoedde, uh, ja het heeft met monopolies te maken. Hè? Heineken die was gelijk in. En ik kreeg gelijk ik weet niet hoeveel duizend gulden. Ook zoveel te krijgen. Vond het fantastisch. Toen kwam ik dus bij, de, bij het museum terug. Toen zeiden ze, nee, Heineken mag niet. Want het is van Amstel. Ik kan ook best andersom zijn geweest. Maar ik denk dat het. Want die hebben het monopolie van uh, Schenk. Van schenken. Dus die andere mag er niet in. Mag daar geen reclame maken. En toen was jouw kunstwerk ineens reclame voor een andere brouwer, dus dat mocht ook niet. Nee, nee, nee, dat mocht wel. Maar toen keek ineens heel wat geld minder. In plaats van tien, ik weet niet meer, de, de betaler keek ineens maar vijf. Want ik ben weer teruggegaan, natuurlijk, naar, naar, naar, naar Amstel. En toen zei je: Ja, nou ja, vijf. Geven we je dan... een Heineken gaf tien, wij geven je vijf. Want ik, maar Heineken, dan mag ik toch niet gebruiken. Begrijp je wat ik bedoel? Of ja, ja een nee, ik, snap, ik snap het helemaal. Ja, de, dus dus je, je, je had een mooi deal met Heineken, maar dat mocht niet. Want de, nee, ze werkte op met, met, ja. met Amstel, en toen, en toen van Amstel kreeg je minder. Of alleen van Koop noemden ze dat toen. Een beetje. En toen kwam de directie erachter en die, die waren woest. Ja, die was ontzettend kwaad. Een, een Meneer toch? Een typische partij van de arbeid jongen Sandberg. Sandberg ja weet je wel dat is uh, ik denk altijd zeer hypocrietisch met, uh, met twee uh, met de twee gedachtenwereld want hij leende wel stiekem, stiekem schilderijen uit een galerie in Amerika voor om appel te stimuleren hè, kapitalistisch maar dat, dat mocht niet dat dat mocht geen geld gewoon dus ik moest dat geld afleveren, afdragen aan het museum. En dat heb je gedaan. Ja, natuurlijk. Natuurlijk hebben we dat gedaan. Die kratjes die staan ook nu nog uh, op, op de tentoonstelling. Ja. In Schiedam. Ja. Dat is een van, een van je belangrijke werken geworden. Ja. Ja. Dat hadden ja, ze, had ze niet vermoed toen. Nee, maar het is eigenlijk, eigenlijk een beetje lullig dat het, museum, niet heeft gekocht, het museum dat niet heeft gekocht. Ook nooit pogingen hebben gedaan om het te kopen. Want het was toch wel echt... Een, echt iets heel speciaals toen. Hè? In Nederland. Om, om bierkistjes... 150 bierkisten waard, geloof ik. Of 175. Om die zomaar neer te zetten... in een museum. Dat had niemand gedaan daarvoor. Nee. Die, die, die, die, uh, die kunst van toen, van de jaren 60... het ademt ook een soort... optimisme, een soort... Uh, optimisme, zo, een soort, een soort ja. lust naar de toekomst... Ja. Zo kun je dat Zero ook zien. Je kan het zien als een, een, een nieuw begin, een revolutie, een afrekening. Maar je kan het ook zien als een soort, een soort, soort aftellen naar de toekomst. Dat, dat je ja, ziet dan moet je niet bij mij zijn. Dat zeg ik je net. Uh... Dat, soort, uh, dat soort analyse, nee. daar baag daar je je niet aan. Nee, nee. Maar het was wel de sfeer volgens mij. Heel optimistisch, heel erg nieuwsgierig naar wat er komen ging. Ja, dat was natuurlijk wel. Hè. We waren dus, weet je wel, pioniers. Hè? Dat voel je wel. He? Iets nieuws, helemaal iets nieuws. Maar wij werden natuurlijk enorm naar beneden gedrukt, eigenlijk. door de uh, door die kritiek. Wij We kregen, weet je wel, uh, recensies van als varkens. Dus ergens is er, ik geloof, Pranger schreef dat van de Parool. Uh, voor varkens uh, is, uh, is, is, uh, is, is de modder ook een paradijs. Omdat iemand had iets met modder uh, gedaan. Uh, uh, zulke gewoon, gewoon beledigende dingen werden gezegd. Niet? Zo erg vonden ze dat. Terwijl, terwijl die, die toiletpot van Duchamp, die was toen toch ook al 50 jaar oud. Ja, maar daar weten ze in Nederland dan niks van. Dat was hier niet, uh, niet, niet doorgekomen. Ah, nee, nee. Weet je, de Nederlandse kunstkritiek is nog steeds uh, op, een, op een intellectueel zeer laag pitje hoor. Je, ze, ze doen hun huiswerk niet. Hè? Ze lezen geen boeken. Ze gaan niet naar tentoonstellingen. Ze, ze weten niet veel. Weet je, dat is nou, daar moeten we dan mee. Wat, wat jouw verlangen was, zo, zo snel als het kon wegwezen hier. Eerst naar Duitsland, en ja. toen naar New York. Ja. België kon ook nog wel, maar, maar je wilde vooral maken dat je wegkwam. Ja. En dat is volgens mij nooit weg geweest. Die drang, of ik, ik ben... de, de drang om, oh, ik om weg te zijn met, zei, met ik Nederland. Ik dacht, dat zei, ik ben nooit weg geweest. Nee, nee, maar, <laughs> volgens mij is er nooit een drang geweest om terug te komen. Of, nee. of is je verwantschap met Nederland eigenlijk nee, nooit heel groot nee. geweest. Nee, nooit. Maar ja, ik ben wel helemaal cultureel Nederlander gebleven. Hè? Ik voel me helemaal cultureel aan dit land verwant. Aan de taal ook. Uh, ik spreek nog steeds net, netjes Nederlands. En weinig buitenlandse woorden. Uh, ik woon vijftig jaar in het buitenland. Uh, je, je kunt dat niet horen. Dat neem ik aan. Nee, dat hoor je totaal niet. Nee, nee. helemaal niet. Uh, uh, ik ben wel cultureel. Aan dit land verbonden. Maar, zonder Maar, zonder maar hoe, kwam dat, hoe kwam dat dat, dat je zo'n enorme drang had om naar New York te komen? Wat, wat voor beeld had je daarvan? Esthetisch. En jazz. En kleding. En auto's. Gewoon ordinaire dingen. Daar zoals kwam het allemaal vandaan. Zoals iedereen, zoals iedereen nog steeds naar Amerika wil. Iedereen wil dan naar Amerika. Wil jij naar Amerika? Nee, niet per se. Ik vind het een leuk land, ik kom er graag, maar... Oh, je zou er niet willen wonen? Nou, voor een tijdje in New York. Zou ja, je ja, iedereen wil in New York wonen. Of iedereen wil in Amerika. Eigenlijk, iedereen, van die algemeenheden, maar je begrijpt... Ja, nou, dat, ik was dan natuurlijk al een, een, jonge, een, een, een jonge man die dat ook graag wilde. Had je enig plan, of dacht je, ik ga gewoon in Exibon, dan word ik Nou ja, postbode. goed, ik had natuurlijk een, een, een, een soort vehikel. Want uh, mijn vrouw kwam van Curaçao. En toen dus zijn we op Curaçao gaan wonen... omdat mijn vrouw ziek werd. En toen bleek ook dat je heel makkelijk... heel makkelijk een, uh, een visum kon krijgen. Een verblijfsvergunning, Een groene kaart, laten we het zo zeggen. Want ze hadden voor ieder land uh, quota. En die werden daar nooit gebruikt. Dus je kon eigenlijk gelijk binnenlopen eigenlijk. Die vroeger dan, en na vier maanden kreeg had je het... Dus dat is natuurlijk heel makkelijker gedaan. In Nederland ging het ook wel makkelijker, maar toen ging het nog veel makkelijker. Maar had je, had je een idee hoe je daar de kost ging verdienen? Had je al een plek nee, om te exporteren Nee, absoluut niet. Nee. nee, ik heb de tentoonstelling in. in uh, ik heb toen een paar goede tentoonstellingen in Curaçao gehad, waar ik goed heb uh, verkocht. Ik heb één tentoonstelling gehad, dat is nog steeds een record voor mij. heb ik 26 werken verkocht. Uh, in één avond, in een galerie. Nou, ik denk maar 40 werken. Dat is nog steeds nog een record voor mij. Dus ik had nog wel wat geld. En ik, had een, een, ik heb een hele goede baan gehad bij een krant. Dus ik had nog wel wat geld. En toen ben ik daarmee opgehouden. En dan heb ik een tijd, heb ik al in New York gezeten... heb ik die tentoonstelling gemaakt... Uh, using Common Sense... Van het Stedelijk Museum. Met die centen was dat? Ja, die heb ik bijna helemaal in, in New York gemaakt. Uh, als illegaal. Uh, gewoon, nou ja, ja, illegaal. Als een toerist heb ik daar uh, gezeten. Nou ja, ik had, ik heb, uh, toen heb ik ook al een baantje. Al een baantje genomen. Dat heel makkelijk kon je... een Social Security kaart je zo door de post krijgen. En kon kon zo zo'n baantje. Niemand vroeg ooit. Of je buitenlander of binnenlander was ervoor. Je kon gewoon beginnen te werken. Wat, wat voor baantje was dat? Mijn eerste baantje was... dan moet ik even, even goed denken hoor. Wat was dat? Bij de bank. Bij de bank? Ja. Als bankbediende. Snachts. Want ik wilde s'nachts werken. En je hebt daar een heleboel banken die dag en nacht open zijn. Niet voor het publiek. Maar om uh, de, de cheque-afhandelingen... alles gaat daar met cheques. dat is dan s'nachts werd dan afgehandeld, want als jij dus een cheque brengt van bank B naar jouw eigen bank, bank A, en ik werk bij bank A, dan moet die bank A, moet die cheque verkopen aan bank B, en dat gebeurt natuurlijk dus met 1 tiende cent of zoiets, of 1 honderdste cent, en dat moet zo snel mogelijk gebeuren, en dat die zulk werk deed ik. Een heel primitief computerwerk. Dus, dus je zat s'nachts, zat je cheques uh, in en uit te schrijven, en overdag maakte uh, exposeerde je ja. kunstwerk met, met centen. Kunst. Ja, maakte kunst. Gesleven ik heb ook een tentoonstelling gehad het... in het uh, Museum des Geldes. Uh, museum, nee, maar mijn museum van de Tsjechense Mahetten. Die hadden toen een museum in Rockefeller Center. Uh, waar ze allemaal geld, geschiedenis van geld, oud geld. Daar heb ik een tentoonstelling gehad. Dat is ook een kleine katalerus met, ja. met jouw geld. geld. Ja. In die tijd sliep je ook een, een periode. Woonde je zelfs volgens mij in het Chelsea Hotel? Wij hebben, ik denk, bijna drie jaar in het Chelsea Hotel gewoond. Dat was een hele periode. Dat was dat was dezelfde tijd van van Leonard Cohen en en Janis Joplin ja. en ja. toen, ja. toen en, eigenlijk en iedereen die iets iets voorstelde daar. En, en en een beetje Karel Appel. Oh, die zat er ook al. Karl Appel woonde daar nou, ook. In die tijd. Jan Kramer woonde er niet meer. Maar die... Kenneth uh, Joplin woonde er wel. Dus de sekspistols, weet je... Set Sid, Sid, Sid vicious. Vicious was er. Dat was later. Ja, nou, dat geloof ik niet. Omdat dat het ook in mijn tijd was. Dat hij er ook al zat? ja. En waar werkte je dan? Want, want dan sliep je in dat hotel en daar at je. En dan, dan, dat nou ja, we hadden een, een, grote, suite, een grote suite hoor. Een Bedoel We hadden een, een kamer. Nou ja, een woonkamer. Zo de helft van dit. En dan een slaapkamer. En een keuken. Hè. En een grote keuken waar je met z'n zessen kon eten. Dat uh, bedoel, het was een echt appartementhotel, hè? Dat is, dat is niet zo een kamertje. Ik denk niet dat we een kamertje hadden, we een gewoon een heel groot appartement. Nou, niet heel groot, maar toch wel. Ik, ik heb de slaapkamer van ons, heb ik zelfs een muur in laten zetten, dat onze zoon zijn eigen slaapkamer, zijn eigen kamer had. Dus zo groot was de slaapkamer al, dat we er twee slaapkamers onder konden maken. En dan een grote woonkamer. En, dan, en dan, dan werkte je daar. En dan maakte je daar je, ja. je, je kunst. Ja. Die, die rond die tijd steeds groter werd. Dat ging, ging eigenlijk veel meer. Die, eerst die, uh, was het nog aan de muur. En dat werd steeds groter. En toen later werd het ook meer, meer 3D werken. Stapels van dingen. En, uh... Ja, maar die maakte ik meer in gedachten hoor. Dat, die heb ik daar niet gemaakt. Dat ging je niet daaruit zitten proberen. Nee, nee. nee. En jouw, jouw vrouw is altijd maar meegegaan met jou. Of, of is dat ook degene die jou... Stuurt. <laughs> Hoe werkt dat? Ja, dat, dat weet ik. De mevrouw heeft natuurlijk altijd me enorm gesteund, financieel ook natuurlijk. Hè. Want zij is uh, altijd uh, leer, uh, leraar geweest, ook in New York. Ja, eerst op de, uh, nou eigenlijk altijd in de, uh, in de New, York, New York Education System natuurlijk. En later op de universiteit. Toen is ze ook, ze ook de masters gekregen. Ja, altijd financieel gesteund, anders had ik het nooit gedaan. En dat heb ik vergeten met die baan. Ik heb dus jarenlang, ben ik uh, superintendent geweest. Niet superintendent van een, uh, een van de educatieve, noemen ze ook superintendents. Een superintendent was een super, een, de concierge van een gebouw. Nee, en dan was ik dan, als er dan een lampje kapot was, moest ik dat erin draaien. En, en et cetera, et cetera. Kleine reparaties doen. En dan mocht je van niets wonen. Dat ben ik jaren, heb ik dat jaren gedaan. En wat was het moment dat je van je kunst kon leven? Dat, dat, het, dat het succesvol genoeg werd om er echt helemaal te komen? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nog nooit van kunnen leven. Nog steeds niet? Nee, ik denk het niet, nee. Ik weet niet de... zeker, hoor. Ik weet het niet zeker. Je weet, je weet het niet. Eigenlijk interesseert het je gewoon niet... geld, hoe dat werkt. Ja, natuurlijk, weet je. Ik heb een, een, een tijdje nu niks verkocht. En dan maak ik me weer grote zorgen, natuurlijk. Ik heb de laatste jaren wel... Zor zorgeloos kunnen, kunnen... Maar ja, goed, ik heb ook ineens werken... verkocht voor 100.000 100 euro... dollar. Ja, dan kun je natuurlijk wel even... Kun je wel even voort. Ja, dan kun je een paar weken... Een paar weken kun je doen wat je wil natuurlijk. Maar je bent maar... geen zakenman. Wat, wat, wat veel, want net, net viel de naam Andy Warhol. Die was dat natuurlijk bij uitstek wel. Ja. Heel veel kunstenaars zijn ook goede zakenmensen. Ja. Maar dat, dat geldt voor jou dan niet? Mm. Je bent niet bezig nee. jezelf te verkopen of in de markt te zetten? Nee. Nee, dat helaas niet. En maak je deel uit van de kunstwereld? Nu nog in New York waar je, waar je, waar je woont nee, en werkt? ik ben altijd een outsider geweest. Heb je ook al het willen zijn? Ja, ja en nee natuurlijk. Het kan ook uit verlegenheid zijn. Dan weet ik niet. Dan zou, ik, zou ik naar een psychiater moeten gaan... om daarachter te komen waarom? Een beetje. Uh, een shrink zou me kunnen vertellen... waarom ik niet naar een galerie durfde of wilde gaan... Uh, om mijn werk te laten zien. Maar iets weer hield Want er waren vast wel mensen die zeiden... waarom ga je niets met die praten? Die heeft een... Ja, natuurlijk, maar ik deed het niet... Nee, ik deed dat gewoon niet. En in Nederland, uh, ja, die waren heel absoluut niet geïnteresseerd. Ik geloof dat alleen maar Wim Beren van het Stedelijk Museum... en de directeur van Krullenmuller. Dat zijn de enige, de enige <laughs> museumdirecteuren die ooit bij mij op bezoek zijn geweest. En verder behalve hoorde dan, je niet. Behalve dan uh, Colin... Veel later van, het, van de Schiedam, maar nooit iemand. Ik bestond gewoon niet. Maar zelf loop je ook niet de expositie af... Of volg je ook niet helemaal wat er, wat er gebeurt in de wereld van de kunst, volgens nou, mij? Nou, ja, nu niet meer, maar dat heb ik wel gedaan natuurlijk. Je verdiepte je daar wel in? Ja, natuurlijk. Ik wist ook wel alles, dacht ik. Van de trend, weet je wel. Wat er gaande is en wat er, uh, ja. wat er komt. en, en, en wat er wel. Is er, een, is er een moment in je leven dat, dat de creativiteit afneemt? Heb je dat gemerkt? Nou ja. We hebben het gehad over wat je deed als jonge man. En je zei, ja, de inspiratie kan ik niet benoemen. Het is een soort drang. Je, je bent niet te stoppen. Ja, nee, weet je, ik denk zo van, ik heb vooral een keer, een, een, ik schreef voor een stukjes, een stuk geschreven van, ik denk nou, dat eh, een kunstenaar, die moet met, met zijn jaren een beetje, 65 moet je ophouden, eh, niet vanwege, de, je moet ze pensioneren, maar dat ze creativiteit naar beneden ging, en toen gaf ik een, een voorbeeld als Picasso, eh, dat, dat dat zo. Toen was hij net in een soort. In een soort slechte. Periode. Ik heb natuurlijk enorm vergist. Want hij heeft. Volkomen creatief gewerkt, maakt tot aan zijn dood toe. Tot zijn laatste snik, ja. Ja, hè, maar zo'n tijdje ging hij van. Ging hij zichzelf erg herhalen. Weet je, altijd maar weer hetzelfde. En dat heeft hij wel een tijdje gehad. En. Uh, en ik nu dan lig ik wel eens in bed te denken. Ja. Uh, ja, ik ben nou een oude man. Uh, zit ik nou niet mezelf zelf te herhalen? Is mijn hele creativiteit weg. Maar dan... Vraag dan weer mensen, de, de wat geen ja zeggen, zijn niet vragen. Maar die me dan zeggen: ja, oh, door geweldig, we hebben een nieuw werk van je gezien, hoe, hoe, hoe fris het is. En dan kijk een, een, een goede kritiek in de New York Times, dat ik misschien wel de, de meest frisse kunstenaar ben van het hele zootje, van het hele zootje Zero, jongens. Hè? En niet misschien, zeker ben ik de meest frisse. En dan denk ik: Goh, dat is toch ook niet waar. En dan denk je, nu kan ik nog wel even door. Het is toch niet op? Ik ben er nog. Nou ja, natuurlijk, want ik ben toch wel intelligent genoeg. Uh, om Als ik, als ik, als ik inderdaad mezelf, steeds mezelf zou herhalen... herhalen dan zou ik er toch wel mee ophouden, denk ik. Het mooie is dat, dat je kunst volgens mij ook... altijd een zekere maat van omstredenheid heeft behouden voor sommigen. Dat je, de, de, er hangt ook één wand in, in Schiedam met... Uh, ...affiches van, ja. van wat er in de reclame is in de, ja. in de supermarkt... ...of in zo'n uh, zo dollarshop. Ja. En die, die hang je dan nee, op. Nee, dat al... in de supermarkt. Die. Die, die orden je dan en dat, dat is dan een werkende... Er zijn destijds nou, heel orden, veel... Showen... Orden, nou ja, je hangt het op een rijtje. Oh, <laughs> ja, dat oh, is het ja, dan dit een soort het museum, het museum gedaan. Ja, nou, okay. <laughs> maar goed, dan zijn, er, dan, dan zijn er wel critici geweest... ...die zeiden van ja, dit, dit gaat met te ver. Uh... Dat zal wel. Dat is altijd zo geweest. Natuurlijk, dat is altijd geweest. En altijd eigenlijk, in een, een moment toen we probeerden een titel te, te verzinnen... voor deze tentoonstelling, had ik ook een titel... Dat kan ik ook. <lacht> dat vonden ze het museum niet zo laardig. Die, die wilde toch nog iets, iets van het <lacht> ja, cachet geven. Ja, ja, ja. Iets zwaarders. Is ik die... wilde, dat kan ik ook. Nog goede kan... titel niet, ja, hè? Nou, ja. Ja. Het is ook een mooie gedachte als iedereen het ook kan, toch? En dat is er ook zo. Iedereen kan kijken. En iedereen kan, kan, kan, kan toch posses plakken of centen plakken. Ik bedoel. Dat is toch niet een, uh, Ik wil dat toch niet zeggen dat ik dat alleen maar kan. Iets kan jij alleen maar, want jij bent degene die tentoonstellingen heeft ja. in, in, in musea. Ja, dat is natuurlijk weer, dat is weer iets anders. Dat is misschien weer uh, de kunstenaar. De kunst... Dat is misschien, Hoe knows? Wie weet? Wat is dat dan, de kunstenaar? Hoe zie je dat dan? Wat is een kunstenaar? Ja, ik weet het niet. Zeg jij het maar. Nee, ik vraag het aan jou. Jij bent kunstenaar. Ja, nou ja, maar ik bedoel, jij, jij ziet mij... Hoe zie jij, hoe zie jij een kunstenaar? Ik zou niet weten wat een, wat een kunstenaar is. Ik denk natuurlijk erg vaak aan... Aan, aan kunst, maar ja, aan de andere kant... Jan Schoonover die, die zag ik toch wel vaak dagelijks. En we spraken nooit over kunst. Altijd over politiek en over, over de natuur... en over fysica en meetkunde. Maar eigenlijk nooit over kunst. Ja, maar als het over kunst was, was het over hele oude kunst. Weet je wel... Eigenlijk eh, wat de Vlaamse primitieven. Die, die, die tijd zo. 14e, 13e, 12e eeuw kunst. Is dat wat je ook gaat kijken als je zelf naar het museum gaat? Ja, dat liefst wel eigenlijk, ja. Ik ben je zo gek op uh, moderne kunst. Daar hou je niet van? Nou, nee, dat hou ik niet van. Maar, weet je, dat, dat is ook veel meer een confrontatie. Wat is het ook, hè? Dat ander is geen confrontatie. Dat anders toch een beetje concurrentie. He, van hij, hij hangt daar, waarom hang ik daar niet? Het is verkocht, waarom is mijn werk niet verkocht? Oh, dat uh, relateert aan het, jezelf. Het is toch een jaloezie de métier, is dat ook wel ja. een klein beetje, weet je? Dus als je nou kunst hebt dat 500 jaar oud is, dan is daar de, de rust. De rust van kunst. En niet meer van een competitie. Hoe, hoe Zijn zie je dat de, goed? Zijn ja, het? Ja, je, je, je zegt het heel goed. Memling, die kan je niks meer, nee. je niks meer maken. <laughs> hoe zien je dagen er nu uit? Is, is dat nog, nog steeds zoals het was destijds in Düsseldorf? Van, van je, je, je ziet iets en je gaat er gewoon mee aan de slag. Ja. Aangespoelde kroonkurken of, of, of wat dan ook. Of, nou ja, weet je, nu zo. natuurlijk, omdat ik dus niet meer zoveel kan lopen en niet zo goed kan lopen, koop ik natuurlijk een heleboel en vragen mensen om dingen voor me te verzamelen. Ja, dat is natuurlijk een kurken die, die ik vroeger uh, bij cafés ging halen... heb ik nu een, een zaak gevonden waar zeer waarschijnlijk kinderen kurken verzamelen voor school. En die, die dan verkopen voor een goede doel. En dan koop ik die daar van zo'n zaak die dat goede doel vertegenwoordigt. Huh? Snap je? Ja? In plaats van dat ze terug gaan naar Portugal voor, uh, voor een want dan malen ze ze. Of naar, naar Bruinzeel gaan voor isolatie, materiaal in, muur, in muren. komen ze bij mij en ik maak er dan kunst mee. Maar die drang is toch net zo groot als vroeger? Je bent er nog steeds ja, de hele nou, dag ik mee denk, bezig. Ik denk zelfs een beetje groter. Vroeger moest ik ook altijd nog werken, weet je... Had ik altijd nog een job? Dan had ik een job altijd. Ja, nu heb ik al nou ja, 10, 15 jaar geen, geen, geen job meer. Dus ik heb meer, meer tijd en gewoon meer om dingen te doen. Je bent niet zo lang geleden ook gedeeltelijk naar Antwerpen verhuisd. Je zit nog steeds nee. voornamelijk in, in New York, maar. Recent zit je ook volgens mij veel in, in, in Antwerpen. Nou ja, ik heb dus een, een, een, een, een nieuwe galerie in Antwerpen. En, en die heeft een paar tentoonstellingen gemaakt. Ja, dan ben ik een beetje automatisch langer gebleven. Maar eigenlijk langer dan vier maanden per jaar... ben ik eigenlijk nooit in, in, in Europa op de, op de laatste tijd... met die tentoonstellingen na. Dan is het op zijn hoogst zes maanden. Dus jouw stad, jouw plek is gewoon New York geworden? Ja, nou ja, dat is altijd, weet je. Daar hebben we een huis. Weet je, ja, daar is alles eigenlijk. Al vind ik Antwerpen erg leuk, hoor. En ik heb een, je zou eigenlijk eens een keer langs moeten komen... want ik heb een buitengewoon mooi atelier. Uh, heel groot. In, in een oud gebouw. En, dus eigenlijk, ik vind het ook een erg leuke stad. Maar New York, je zei net van jezelf... dat je, dat je cultureel nog steeds Nederlander bent... Door, door de taal en uh, ja. door, door, door anderen, door een soort, soort houding. Maar, maar verder ben je volledig geassimileerd in New York inmiddels. Dat kan haast niet anders. Volledig. Ik lees liever de New York Times dan, uh, dan welke kranten ook. Wat, wat, wat kun je verder zeggen over, over je, je bestaan, hoe het zich heeft ontwikkeld? Want je... Want je... Je wilde schipper worden, je kwam uit een milieu zonder kunst... en toen kwam je ineens in die bewegingen terecht. Je had een soort drang om ergens weg te komen... een drang om iets nieuws te maken, om ergens mee af te rekenen. Maar op een zeker ogenblik dan, dan ben je zelf een, een oude man... Die, die, die misschien zelf de orde vertegenwoordigt... of in ieder geval niet meer de nieuwe orde. Hoe kijk je tegen je bestaan aan? Ja, soms met succes, soms, uh, soms niet... Uh. Soms denk ik, goh, het is wel leuk, weet je wel. Ik, in, ik geloof in drie of vier musea in Europa... ben ik permanent hangen die dingen ervoor. Mijn werken, altijd hangen ze niet op een een lullige tentoonstelling. Maar in de vaste die collectie? Die hebben ze vastgetemmerd, weet je wel. Vaste collectie. Maar ook, die hadden ze ook vastzien. Uh, maar aan de andere kant denk ik, ja... wat betekent het? Ik heb altijd... Uh, altijd graag stedelijk museum, permanent. Uh, en dan word ik nog eens een keer vergeten, weet je, zo. het dus altijd, altijd een twijfel. Een twijfel het een of twijfel. het wel gelukt is, een twijfel of het ja, wel goed juist, was. juist. Maar het was dan toch belangrijk voor je? Ondanks, ondanks dat je zegt van, ja, ik, nou ja, misschien ik deed maar wat. Of, of je, je zei ja, anders. Ja, natuurlijk. Of, of dat je zei van, nou ja, al die, al die hoge idealen ben ik niet meer bezig... en ik ging niet op zoek naar een galerie. Maar het was uiteindelijk wel belangrijk voor je... Dat het gezien werd? Ja, natuurlijk. Dat is logisch. Ik wil altijd kunstenaar zijn. Altijd werk maken. Altijd tentoonstellen. Ik heb ook wel... Nou ja, honderd tentoonstellingen heb ik wel gehad, denk ik. Ja, zeer indrukwekkend. Het aantal Zelfs in de, in de kleinste. Maar ik ben ook wel iemand die overal exposeert, Behalve met een kapper. En in een restaurant exploseer ik niet. Maar dat, wijker, ook, je, dat gaat je te ver? Dat gaat me te ver, ja. En vooral omdat ik zo'n hekel aan heb... als ze de prijzen of de titel op het werk plakken. weet je, wat ze altijd doen in het hoekje. Weet je, als je altijd zo bij de kapper... zit zo'n papiertje op het werk geplakt. Van wat het, het moet kosten. Ja, of de titel of wat dan ook. Nee, ze dus zijn de enige waar ik nooit... geen kapper en geen restaurant... Is dat uiteindelijk het belangrijkste geweest in je leven? De kunst? Ja. Ja, verreweg het belangrijkste. Waarom was dat zo belangrijk? Ja, misschien... Misschien kan, kan ik niks anders. Ja, maar dan zou het niet zo belangrijk zijn als je niks anders kan. Dan, dan doe je het en dan denk je van... Nou ja, Oké, okay, ik doe het maar. Er, er, zit, er zit toch een enorme urgentie achter. Iets dat je te zeggen hebt of, of, of een drang om het... Te laten zien of. Ja, maar misschien als ik dus. Als ik dus. zou, misschien zou gaan, gaan studeren, zou dat misschien wel anders zijn. Als ik. misschien uit een, uit een. een. een milieu komt waar iedereen naar. naar de universiteit gaat. dan had dat misschien wel anders gelopen. Dit was ook de mogelijkheid die je, die je kreeg. Dit was, dit was een soort uitweg. Ja, en waar ik me thuis voelde natuurlijk. Hoe moeilijk het ook was, maar daar voelde ik me thuis. En dan kon ik, kan ik, ook, kon ik ook iets doen. De rest kan, kan ik niet. Ik heb geen diploma's. Ik uh, heb niks geleerd. Wat het over de, de, de, de kunstwerken die je maakte van, van, van chocola, die bij je, bij je jonge broer hangen. Je zei ja, maar die, die zijn nog goed hoor. Dat is, uh, ja, ja, ja. Zolang die de open haard niet aanzet, ja. uh, smelt er helemaal niks. <lacht> hoe, hoe zit het verder met je nalatenschap? Want ze, want ze hebben in Schiedam hun best echt gedaan om, om alles bij elkaar te krijgen. Het meeste hangt in particuliere collecties. Ja. Sommige dingen ook van andere musea uh, geleend. Wat, wat, wat Heb jij daar zicht op? Ben jij mee bezig met wat je, wat je nalaat en, en waar het blijft nou, en wat, waar het is? Wat het museum is en wat bij de verzameling is, daar heb ik nu natuurlijk helemaal geen zeggenschap meer over. En natuurlijk is er erg veel van werk voor me gestolen. Van, van galerieën. Die dat hebben verkocht en door hebben verkocht. en nooit geld hebben. nooit geld hebben afgeleverd. ben ik natuurlijk een, een, een, een beroemd. slachtoffer ervan. omdat ik in Amerika woonde. en hier. en hier, en hier galerieën had natuurlijk. En dat. ja, Jan komt later wel. Weet je wel. Uh, en dan, ja, Jan komt nooit. Dus. Uh, dan gaat het geld gaat ook op. Dat ik natuurlijk. Uh, uh, dat is natuurlijk een, een heel, heel veel werk is van mij verdwenen. Heel veel. Verdwenen en je weet niet waar naartoe. Misschien hangt het ergens of misschien is het wel gewoon. Nou ja, als je nu dan komt het weer in veilingen. In veilingen komt dat wel weer terecht. nog niet zo lang geleden uh, uh, heb ik een veiling kunnen stoppen. In. Uh, uh, nou, dat is ook alweer vier, vijf jaar geleden hoor. In Christies. Waar ook vijf, zes werken van mij voor mij en ik weet die zijn gestolen die, die, uh, die hebben ze ook de, ze ook de, de, de veiling stopgezet die werken dan niet geveld ja daar heb ik nu niet veel aan want ik moet ze wel kopen <lacht> want <lacht> zo is niet eenmaal de wet want als, als jij dat gekocht zogenaamd de goede trouw want ik dus niet anders kan dat ik het nooit kan bewijzen of ik de goede trouw of de kwaad trouw heb gekocht ben jij de eigenaar zo is eenmaal de Nederlandse wet. Ja, maar het heeft jou, uh, jouw atelier verlaten. En sindsdien heb je er niks meer over te zeggen, toch? Is het, nee. uh, is het voorbij? Ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar, want, want uh, de, de oude meesters die komen ook terug, niet. Ook van het de, die van de Joden zijn gestolen. Dus het is niet helemaal dat is niet helemaal waar, natuurlijk. Hè? Die wet klopt niet helemaal natuurlijk. Huh? Alles keer terug. Het is te zien in uh, Schiedam een overzicht van uh, je leven tot nu toe. en uh, de belangrijkste werken die ze hebben kunnen vinden. En uh, dat is iets uh, volgens mij om, om heel trots op te zijn. Ja, ik denk ook. Ik ben ook zeer trots. Maar ik had natuurlijk een paar andere dingen gewild. Weet je, om. Kijk, zulke tentoonstellingen weet ik wel meer gehad. Ja, het is een, Hij is bijzonder mooi uitge. Uh, uit, bedoel, het is misschien wel de mooiste tentoonstelling ooit heb gehad. Maar ik had toch nog wel graag dingen die, die ook. waar we ook zijn mee begonnen, weet je. Ik had graag een hele grote zuil willen hebben. a la Las Vegas. Zo'n neon-ding met een museum erop. en een grote lichtkrant eraan. Hè, waar dus. laat maar zeggen, die, die, die mag blijven staan dus zodat ze ook later kunnen gebruiken met zo'n lichtkrant waar je met schaduwletters kan zetten, weet je wel. Uh... Maar die is niet meer gevonden, of, uh, of dat lukte niet. Nou ja, dat was eerst allemaal in orde, maar dan, weet je, dan voel je dat van de bureaucratie, dan gaat dat toch, ja, te duur geworden. He? Dat gaat niet. Dus. Nou ja, ja er, hangt, er hangt genoeg moois. Jan Hendriksen, dank je wel dat je te gast wilde zijn. En veel succes met de tentoonstelling te zien in het museum in Schiedam. Dank je en veel succes dank en plezier. Wel. Dank je wel. Graag. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Met onder meer een verhaal van Alke Hulst. En we gaan het ook hebben over de house scene. Want Julia uh, Rijman heeft zijn uh, memoires geschreven: Leven vol drugs en parties. Dat allemaal zometeen Twitter, @vpro_nms. VPRO NMS.